Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Siets Roskam. Vakbonden gaan actie voeren. Na een gesprek met de premier kwamen ze boos naar buiten. Ze zijn niet blij met de plannen van het kabinet, zegt de FNV voor de camera van RTO Nieuws. Die versnelling van de verhoging van de HOW-leeftijd moet voor tafel. Zij beseffen dat ze dat niet zo handig hebben aangepakt. Maar daar hebben we helemaal niks aan. Welke acties er komen is nog niet bekend. We hoeven in ons land niet bang te zijn voor gas te korten. Ook al is Qatar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten gestopt met de productie. Het Ministerie van Economische Zaken zegt dat er gewoon gas blijft binnenkomen. Nederland haalt die vooral uit andere bronnen en niet rechtstreeks uit Qatar. En duizenden BMW-rijders in ons land moeten ermee terug naar de garage. Er is risico op brandgevaar als de kabels na een reparatie beschadigd zijn geraakt. Het gaat om de 5 en 7 ...serie van BMW gemaakt in de afgelopen vier jaar. Het weer dan vannacht helder, soms mist en voor drie graden. Morgen is er weer veel zon, dan 12 tot 18 graden. Dankjewel Siets. ook uh, voor je nummerplaat, uh, ja. doorvoering. Uh, op dit moment geen uh, verlies in Nederland. Uh, snelheidscontroles zijn er wel de A2, richting echt bij Meersen. Met 251,6. A2, Beert eindhoven bij uh, eindhoven bij 162,6. A7, Dracht tegen Veemert, Ter Wispel. 155,3. En dan rentje je op de daad 12 gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen. De hectometerpaaltjes 20,8. Wil je het complete overzicht, ga je naar de Flitsmeister. Zelfde meteen Simply Red. Ook Somieu, de nieuwste komt eraan. En James Brown. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan.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 Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. Try to find a new Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, in marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. M de ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M -Line.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 en grooves. Dit is Radio Veronica, je hoorde ze juist nog Simply Red, Something Got Me Started en Jeopardy van de Kraken Band. Samjeu bouwde tonight op rond een soort live gevoel, dus eigenlijk geen edits, geen studio opnames, maar gewoon een echte take in de studio. En misschien is dat wel de reden dat deze plaats zo ademt. Samjeu, in de avond van Veronica met de beste muziek aller tijden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 Toch? We gaan even naar de Surreal, want die heb je daar uh, gezien... bij het Golden Ewing, uh, bij het afscheidconcert. Kijk hoor. Ja, absoluut, de eerste avond. Ja, En toen heb je Sean Mieu gezien, uh, live daar... en dat, dat, dat, dat, dat heeft jou wel geraakt toen, uh, toen je ze zag. Ja, nou, dat ik, ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Vooral die, ja, dat vond ik leuk. Ja, die violiste was ook, uh, die is echt goed, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja weet je... De, de, de, de multicolor uh, ja, was een eerste single uh, hit... Ja. vond ik aardig. Maar uh, ik vond, uh, ik vond, ik vond het wel heel dartel, dartel in de uh, vrienden van Amstel uh, rondspringen in vijf... Ja. Zo op tv, uh, weet je wel. Maar dit was stevig. Ja, maar we hebben ook jij, goed, uh, op dit moment... Ik woon, ik woon in Wassenaar. Oh, nou, dan zit je dit bij, want ze komen. Uh, Son komt direct. Maar ook de vrouw die ik nu ga draaien, Anouk, uh, op het Schevenekse Strand ook uh, binnenkort. Deze Kijk, zomer. Maar, dus, ja. maar, maar, maar ja. ik ben op dit moment bezig met, met ons huis in Hulst... Ja. En daar komen ze op. nou Oh, dan, dan, dan kan je weer ja. twee balletjes eten. Ja, ja, ja absoluut. Ja, 4 september staan ze er. Uh, tijdens Bietstad. Aanhoek, Somjeu en ook direct op één podium. Eén avond. Lekker toch? Je hoort het nu bij Radio Veronica. Dit is... Vind je ervan. Ik zal niet zeggen dat het schitterend is, maar ja. het ziet er wel schitterend uit. Nou ja, ik trek nu alles uit dan. Al, ik je kan You can leave your head home, Radio Veronica. Het is zo ongelooflijk schaamteloos dat het weer lekker is. Uh, Veronica, met zometeen nog de Spirit. Samen met Will I Am hier. Hall of Fame komt eraan. Ja, en een wereldthema. Zometeen bezongen door Snap. The Power komt eraan zo. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van. Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten een huwelijk vragen. Maar dan zie je het.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 Niet verwacht, jij ook niet. Waarschijnlijk de A27 van de Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. A73 Nijmegen-Masbracht tussen Dukenburg en Maasbrug. Vertragingstijd 8 minuten en uh, dit zijn de snelheidscontroles. De A2 dat wordt uh, in de richting van Utrecht gecontroleerd bij Zalbommel bij 100,4. Maar volgens mij is dat weer die kast die, uh, nou ja. Dat is mij geen flitser, maar goed, prima. A2 Maastricht echt bij Meersen met 251,6. De A4 richting of zo bij Woensdrecht met 242,2. a 7 dracht de Heerenveen bij Terwispel bij 100... 55 3 En de A12 Zoetermeer Gouda Bij Blijswijk, je gezien bij 19.4 Het complete overzicht check je in de app van Flipmeister. Dit is Radio Veronica Het station Zijf van Ipsel. Gerard Ekdop ja. Iedere werkdag vanaf 6 uur En nu Nick van der Brugge Met de beste muziek aller tijden Dit is Veronica Goedenavond Goedenavond, ja. Goedenavond. Goedenavond met Veronica en Snap is hier multimodal -hmm.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 Wauw, bij Veronica en de Kids in America. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad vandaag. Het uh, was weer smullen. Tenminste, als je naar buiten mocht, kom. Fysiek mogelijk was om uh, buiten een uh, zonnestraatje op te pakken natuurlijk. Maar ook de avonden zijn best wel uh, lekker, uh, lekker zacht vanavond. Nelly Furtado. Wat een super artiest is dat toch. Hè? Ze heeft er wat nieuwe dingen uitgebracht en zo. En uh, ja, dat, dat, dat ja. Hij is niet meer helemaal wat we van haar kennen. Ze staat ook weer af en toe op het podium. Haar shows zijn een beetje, ja, ze wat minder hitmachine achtig hè? Minder glitter, meer controle. Ze zit wat rustiger, zelfverzekerder. En ze heeft ook openlijk verteld dat ze vroeger veel te veel liet meeslepen door de industrie. Ze zegt, ik bewaak mijn energie nu veel sterker. Dus geen overproductie, geen jacht op constant. Spannende zichtbaarheid. En het mooie is dat Jan Z. <laughs> ja, Jan Z. Die vindt haar ook te gek. Ze wordt massaal herontdekt. Maar ik begrijp het wel, hè? Het is, het is die stijl. Die attitude. Die timba-producties. Het is gewoon weer relevant. Nelly Furtado, man-eater. Op het radiostation waar ze thuis hoort. De beste muziek alle tijden. Radio Veronica. ...zaken. Daar heeft uh, Harrison Ford een prijs... ...om het afgelopen weekend. En uh, laten we eens even luisteren hoe dat ging, want Woody Harrelson... ...fantastische acteur, die, uh, die mocht het uh, uitreiken ook. Of de 2026 SAG After Life Achievement Award... the timeless American treasure... ...the man himself, my dear buddy... ...Harrison Ford. I'm in a room of actors, many of whom are here... ...because they've been nominated to receive a prize... Voor werk. amazing work. Well, I'm here to receive a prize for being alive. Ja, het klinkt erger dan dat hij eruit ziet ook. Uh, goed. Maar goed, fantastische grap. Ja, ik hou niet van awardshows. Uh, helemaal niet in mijn vakgebied. Daar laat ik ook grappen over me maken. Want het salaris van Tim Klein is vaker over de kop gegaan dan de auto van Nick van der Brugge. Is ja. Nieken? Nou. <lacht> nee, nee. <lacht> Natuurlijk ben ik er niet. Nick Gamen. Mijn radio Veronica, I promise myself door te gaan. I promise, I promise I'll wait for you The midnight hour I know you'll shine on through I promise myself I promise the world Soudica, de beste muziek aller tijden. In de avond krijg je ook de meeste muziek. Paul Simon komt eraan en Smash Mouth. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oreal, Paris en Maybelline make-up. 1 plus 1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.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 Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Iglo-maaltijden: 1 plus 1 gratis. En alle anderhalf liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez: ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je. Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.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 Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 co -pads, twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Een Plameco spanplafond doet wonderen. <lacht> voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Sorry. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl Last van neusverkoudheid? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw. Fijne nevelspray van O-Trivin. Opent je verstopte neus comfortabel binnen twee minuten. Met uitzondering van de O-Trivin duo. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. o is een geneesmiddel. is voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur... Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Den Haag is veroordeeld omdat hij heeft meegeholpen... bij zware explosies in België. Het gaat om ontploffingen van twee jaar geleden op drie verschillende plekken. Na een van die explosies werd een hotel ontruimd... en moesten mensen naar het ziekenhuis. Hij krijgt acht jaar cel. Wie wil weten of hij slachtoffer is van de hack bij telecombedrijf Odido... kan dat nu ook checken op de website van de politie. Mensen konden eerder al terecht op de site Have I Been Pwned. Odido heeft de hackers geen losgeld betaald... en die hebben nu de gestolen gegevens van miljoenen klanten op het dark web gezet. De aanval van Amerika en Israël op Iran was de laatste kans om te voorkomen... dat Iran een kernwapen zou ontwikkelen, dat zegt president Trump. Ook zei hij dat de grote golf van aanvallen nog moet komen... Wat hij daarmee bedoelt, wil hij niet zeggen, maar wel dat die golf snel komt. En de pop van Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik Loreland wordt gerestaureerd. De pop is normaal te zien in het beeld- en geluidmuseum, maar zit vol met ongedierte. Al voor zes weken keert de pop uit de jaren negentig weer terug in het museum. Veel kinderen vonden Carbonkel destijds doodeng. Het Veronica-Weer van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht en plaats daar komt er mist voor... want inwaarts komt het af tot rond het vriespunt... Morgen opnieuw zonnig en zacht. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Oscar, dankjewel. Dit is uh, Veronica Verkeer. Goedenavond. avond. Exact 8 uur.